Ach vrienden luister naar mijn lied van de moord in Loon op Zand. Een nerme schoenmaker maakte zijn vrouw van kant. Hoe hij op een avondblad stront zat naar huis toe kwam. En hoe hij meene zat ik op een heel groot broodmes nam. En, en zijn kindjes wouden naar de land, gaan, piep, piep, hip hip hij ging ze eerst nog tegen het kindjes aan. Hip-hip-hoera, hip Met heel zijn hart vol chagrijn en hun een bliksel vals, nam hij het mes van de tafel af en stak er in haar hals. De vrouw keek hem verwonderd aan, zoiets had ze. Niet verwacht, de moordenaar die schreeuwt de de dat was volbracht. En ze lag in haar bloed te sparken, Epifuran, Epifuran. Hoe kan een man zijn vrouw zo martelen, Epifuran, Epifuran? De politie op zand die vieten hem bij zijn kraag, ze deden hem de boeien aan en bracht hem naar Den Haag. Maar toen hij in de baai zat, werd hij van het verdriet als gek. Hij sneed een reep van de laken af en deed daar hem zijn nek. En ze hing hij aan het plafond te wengelen, hippie-poela, ik hip hip hip Nu staan we hier dan allemaal, bij de moordenaar zijn graf. En zien we wel het duidelijk, hoe het kwaad zijn eigen straf. Daar staat hij aan de hemelpoort, en op zijn er geklop. geklopt. roepen duizend eiltjes, zo do Gij maar op. En daar gaat hij met een vaartje. Hippie Hip hippie Hip -hip vooruit. En onderweg krijgt hij zijn staartje. Hippie -hip vooruit. People